Dus haait de riet, trouw net het jouwt verdriet, het hele houdelijk is maar ongerieert. Doe wist wel hoe zo'n geert, een vrouw je studie zwiert, ik wik de jonge bin, de jongen Maar wat net is dat kind van zelf baren, ik ha een zwak varen bevert je vrouw, Vol al mijn boesje vol bij haar vertaren. Om haar winkel joenen op het schaal, Ja, plan u zijn, ik ben op haar verheelen. On haar alleen is wie zanker Maar als ga denk ik de dielen veronderbudden van van huisheid. Al jouw te tek vertier, San wiefke kaai en een ik ben er net ontdacht en door een kaar. Z'n zwart is mij te zwier, ik ben nog net saffier, dat alle boeter op die een Maar wat net is dat kind van zelf baren, ik ha een zwakvarende vetje vrouw, Vol al mijn boest, schild, vol bij haar vertaren, om haar winkel lejoenen op een sjouw. Ja, plan nu zijn, ik ben op haar verheerlijk, on haar alleen is wie zandje Maar als ik vrede zil, denk ik, de diele ver onderwuren van huisheid. Maar als vrede zeel, denk ik, de delen werden onder de van hun haai.